12 uur. ze Brandsen met het NOS-journaal. Michael van Praag trekt zich terug uit de race voor het voorzitterschap van de FIFA. Hij sluit zich aan bij prins Ali bin Al Hussein. Zo schrijft hij in een verklaring. De Jordaanse prins is een van de uitdagers van zittend voorzitter Sepp Blatter. Het is nog onduidelijk of de Portugees Louis Figo zich ook terugtrekt. Blatter gaat voor zijn vijfde termijn en is favoriet. De verkiezingen zijn volgende week vrijdag. Terrororganisatie IS heeft de helft van Syrië in handen, zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. IS-strijders zouden ook de ruïnes in het oude deel van de stad Palmyra hebben veroverd. Het observatorium weet niet of IS oudheden heeft vernield zoals op andere plaatsen is gebeurd. Om Palmyra werd vannacht nog zwaar gevochten. Vele tientallen mensen zijn daarbij om het leven gekomen. De werkloosheid is iets gedaald. Het aantal werklozen daalde de afgelopen tijd met gemiddeld 7000 per maand, meldt het CBS. Het waren vooral jongeren en 45-plussers die een baan vonden. Het CBS kwam ook met cijfers over de huizenprijs. Bestaande koopwoningen waren vorige maand gemiddeld 2,3 duurder dan een jaar eerder. De prijzen stegen iets minder snel dan de afgelopen tijd. In Nieuw-Zeeland is het lichaam gevonden van een man die ruim 40 jaar lang werd vermist. De man was 19 toen hij in 1973 de Mount Cook wilde beklimmen. Hij kwam terecht in een lawine en zoekacties leverden niets op. Een paar maanden geleden werd aan de voet van de berg een lichaam gevonden in een gletsjer. En uit DNA-onderzoek blijkt nu dat het om de vermiste Nieuw-Zeelander gaat. De kunstcollectie van Dirk Scheringa is binnenkort weer te zien. Op 2 juni opent in Gorssel in Gelderland een tentoonstelling... in het nieuwe museum voor modern realisme van oud-zakenman Hans Melgers. Scheringa was de topman van DSB, de bank die zes jaar geleden failliet ging. Het weer vooral in het westen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken... en in het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. CFM. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A22 Beverwijk Velzen staat bij Beverwijk 2 kilometer file door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 van ZFM Zandvoort Iedere werkdag van 12 tot 2 Zo, en dan zijn we weer aan het begin van de tafelende donderdag bij ZFM u weet het, een he. daverende donderdag. de programma's, allemaal. De hele dag vanaf 12 uur tot 12 uur vannacht. Live radio, jawel. We beginnen met de lunch. Daarna -da, de matchbox. Daarna -da, de Muziekboulevard live. En dan even twee uurtjes eetpauze, uh, ja, zeg maar. En dan vanavond, natuurlijk, Alternative FM. En uh, tussen app en vloed. Live de hele dag, lekker speciale programma's voor u in Zandvoort omstreken en waar dan ook ter wereld, Woehoe! Nou, wat gaan we vandaag doen in dit programma? Nou, om te beginnen natuurlijk weer een lekkere gevarieerde muziekkeuze. Dat om te beginnen. Oud en nieuw alles dwars door elkaar heen. Oude platen, nieuwe platen. Vers van de pers. Uit de oude doos, kan ook, omdat hoe je het nog maar wel. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk straks het regio-nieuws met onze, met onze super dolly en, uh, oh ja, en ook natuurlijk nog de vrijwilligers van de week. Ja, ook die nog, kwart over één. Hoort u die? Oh ja, en een 3-in-1 heb ik ook nog vandaag. Ja, oh, lekker hoor. Ja. 3-in-1 hebben we ook nog. Komt straks. Uh... Mocht u suggesties hebben voor een 3-in-1? Nou ja, u weet waar het over gaat, hè? Drie platen van één artiest. Of, wat ook kan, drie platen met een gezamenlijk onderwerp. Ja, Dan... Wel, uh, laten we zeggen... Uh, uh, uh, het onderwerp is... Uh, uh, Zon of sun. ja, nou, nog maar even wat. Nou kun je dus uh, drie platen verzinnen met het woord sun of zon of weet ik veel. Kan allemaal. Dus als u suggesties hebt, laat het maar gewoon weten. Zet dat op onze Facebookpagina, pagina. Pbentje kan ook. En dan komt het allemaal voor de bakker. En vandaag heb ik een hele mooie in heen hoor. Oh. Ik verheug me er nu al op. Ik ga gauw beginnen, want des te eerder zijn we eraan toe. Deze prachtige 3-in-1-spraak. Ja, daar gaan we dan. Hoop ik. Ja, daar gaan we. Nee, niet schrikken. Er is niks aan de hand. Nee, niks aan de hand. Oh. This oh. is all. De USSR. Openingstrek van het uh, dubbelalbum album, The Beatles. Oftewel het kortweg in de volgende mond: The White Album. Volgens heel veel mensen het nog een van de betere Beatles-platen. Hoewel uh, de opname uh, toch uh, vrij moeizaam tot stand kwamen. De splitsing in de, tussen de egootjes was, uh, was al aardig uh, voelbaar, zeg maar, bij deze plaat. En het uh, las daar toevallig van de week nog weer een stuk over. Dat uh, met name de heren Ringo en uh, George en Paul. Eh, er nogal eh, gestoord van werden dat eh, John Lennon eh, elke dag bij de opname die eh, Japanse dame eh, aan zijn zij had zitten die zich ook nog overal mee bemoeide en eh, dat eh, viel niet zo erg in goede aarde en ja, eh, toch is het een prachtige plaat geworden een dubbel album eh, maar eh, ja het is zelfs op een gegeven moment zo geweest dat Ringo, uh, dat er nogal veel ruzies waren. Dat Ringo op een gegeven moment gewoon weggegaan is en zegt, jongens, zoeken jullie het lekker uit? Ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik, nok ermee dat geruzie en daar uh, heb ik allemaal geen zin in en zo. En uh, toen hebben ze hem opgebeld en uh, Ringo, kom alsjeblieft terug. En toen hadden ze, uh, toen, uh, ik er niet mee. En toen hadden ze zijn uh, hele drumstel versierd met bloemen. Zo blij dat ze terug waren. <laughs> Zo blij waren ze dat hij weer terug was. Goed, Beatles dus. En nou, dat heette Back in the USSR. Jawel. Nee, dat hoort er niet meer achter. Ja, dan. Ja, precies. Dit is uh, Jeroen van Koningsbrugge. Wit licht. een mens van vlees en bloed. Een druppel in Oceaan, onherkenbaar in de golven Een korrel zand in de woestijn Zo slopt de menigte mij op Raak ik telkens weer bedolven Maar getrouw Ik word geboren in de bergen, draag het water naar de zee, maar waarom ben ik vergeten? Ik zet mijn stappen in het zand, maar word geruisloos weggespoeld en vul mijn plek weer in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 Gedragen door het witte licht Kom ik los van wie mij maakte knijp de tijd zijn ogen dicht Meer dan een schaduw Ja, uit de Passie, de versie van 2015. De mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golf. Wit licht heet het nummer. Jawel. Het is in Witte Muur, een Groot. Wit, witte, wit licht. Maar... Oké, okay. tijd voor die prachtige drilling: 3-in-1-1. Steve Winwood, die hoort u, drie keer achter elkaar. Heerlijk is om 3-in-1. Tjonge, tjonge. <coughs> een beetje ook voor luie DJ's natuurlijk. Dus luie presentatoren. Dan kun je lekker langer zitten. <lacht> Vooral als het lange nummers zijn. Steve Winwood was dit. En u hoorde uh, achter een volgens... While You See A Chance. Uit, uh, van het prachtige album Arch of a Diver. En daarna hoorde u uh, Higher Love. En uh, daar weer achter dan... Uh, het nummer Valerie... Dat is een heel andere Valerie. Dan Amy Winehouse het over had. Om het zo maar even te zeggen. Nou, Steve Winwood dus. En uh, nou, lekker hoor. Ik vond het heerlijk. Geweldig. Om dit eens even te horen. bezighouden met regionieuws. hè? Ja, lijkt me helemaal niet onverstandig. Of, uh, Dolly is er nog Kijk even kijken om Ja, ze zit er nog. Ja, ze zit er Even zo'n om kijken. Ja! Dus uh, laten we ons dan maar bezig gaan houden met het, uh, het regio-nieuws. Ja, even leuk. Met het... Voor Zandvoort en de regio. Het regio-nieuws met Dolly ten Pierik. Dankjewel, Ruud. Gelang, ja, inderdaad. Ja, ja, Ja, Hij heeft het weer, hoor. Ja, ja, ja. <laughs> het lijkt wel poppenkast. Ja, Heb jij ja. vroeger poppenkast gespeeld? Uh, ja, ik was altijd Katrein. <laughs> <laughs> Katrein was ik altijd. Ja. Had een mooie pop-up geweest. Hè? Ja, een mooie pop -up. Ja. Ruud in de poppenkast. Ja, goed. Leuk, hè, ja. ja, heel leuk, Ruud. Jongen, <laughs> jongen, jongen. Jonge. Lieve luisteraars, ik ga beginnen met het regionale nieuws van 21 mei 2015. De politie heeft dinsdagavond een 30-jarige zandvoorter aangehouden. De man wordt verdacht van een inbraak in een horecagelegenheid aan de gedempte Oude Gracht in Haarlem. Rond half twaalf 's avonds kreeg de politie melding van een inbraak in een horecagelegenheid aan de gedempte Oude Gracht. De verdachte vluchtte met buit in de richting van de Vijfhoek. Aan de hand van het signalement kon de verdachte even later worden aangehouden aan het ingenieur Friedhofplein in Zandvoort. De verdachte verzette zich hevig tegen zijn aanhouding en middels pepperspray kon hij onder controle worden gebracht voor veilig vervoer naar het bureau. De Zandvoorter is ingesloten en de politie heeft onderzoek ingesteld. Om te voorkomen dat er ooit een villa verrijst in het stukje duin naast de Kwaals van Uffortlaan 27 in Zandvoort... hebben de fracties in het dorp de handen in één geslagen. Samen met huisadvocaat van de gemeente Potjonker Advocaten hebben ze een stuk van 7 A4'tjes opgesteld. Daarin zetten de raadsleden uiteen waarom ze nou precies geen woning willen op het lapje grond... dat in 2003 de bestemming natuur kreeg. Dat stuk gaat naar de rechter. Die vindt dat Zandvoort tot dusver onvoldoende heeft gemotiveerd... waarom de gemeente weigert om een villa mogelijk te maken. Over het bewuste perceel in de Kwaals van Uffortlaan... aan de rand van het Park wordt al jaren gesteggeld. De eigenaren van het Park willen op het lapje... tussen de nummers 23 en 27 een villa bouwen... en met de opbrengst willen ze het onderhoud van het park financieren... De gemeenteraad wil geen groen opofferen voor een woning. Dat zou in strijd zijn met het gemeentelijk beleid om het groen van omliggende natuurgebieden het dorp in te trekken. Ook speelt voor de raad mee dat er een bunker op het perceel staat. Deze is onderdeel van een groot bunkercomplex in het Kostverlorenpark. Door een villa te bouwen wordt deze bunker volgens de fracties in Zandvoort afgescheiden van de rest van het complex... en dat doet afbreuk aan de cultuurhistorische waarden. Donderdag 21 mei is er op het Zandvoortse gemeentehuis een extra raadsvergadering over het stuk dat de gemeenteraad naar de rechter wil sturen. Dinsdagavond was in Noordwijkerhout een inloopavond tegen de plannen van minister Kamp om zijn plannen de windmolenparken dichter bij de kust te bouwen dan tot nu toe het geval is geweest. De avond was door Den Haag georganiseerd. Kamp wil het dichterbij bouwen van meer en hogere windmolens mogelijk maken. Hij is tot nu toe niet gezwicht voor de druk van de bewoners en lagere overheden. Het is algemeen bekend dat Zandvoorters niet tegen windenergie zijn... maar wel fel tegen de horizonvervuiling die de minister met zijn plannen zal veroorzaken. Samen met kustgemeenten als Noordwijk, Katwijk, Bloemendaal en Wassenaar... willen de Zandvoorters dat de nieuwe windmolens geplaatst worden in windmolenpark Eimuiden ver, dat ongeveer 65 kilometer van Eimuiden ligt en waar vandaan de molens niet zichtbaar zijn een handjevol plaatsgenoten hadden de moeite genomen om hun teleurstelling in woede en woede over de plannen van kamp in Noordwijkerhout kenbaar te maken en voor het eerst kwam er iets van een demonstratie uit de Zandvoortes met duidelijke demonstratieborden maakten zij hun grieven kenbaar aan een ieder die maar wilde luisteren ook online gaat de strijd om de plannen te wijzigen door. Op de Facebookpagina Vrije Horizon kunt u regelmatig foto's zien... en alternatieven om de dreiging van het mislukken van het energieakkoord... waaraan kamp moet voldoen, alsnog te kunnen halen. Daar staan andere vormen die geen windmolens hinderlijk... in het zicht van de bewoners en toeristen nodig hebben. De petitie Verzet Windmolens die ondertekend kan worden op www.petities24.com... signatures slash signatures slash windmolens... kan nog de komende weken getekend worden. Tot 4 juni kunnen zienswijzen ingediend worden op de plannen van het Rijk. De provincie Noord-Holland heeft een zwemverbod ingesteld... voor de zwemlocatie Molenplas in Haarlem... De provincie heeft geconstateerd dat de bodembedekking in de zwems, zwemzone van de plas op dit moment niet veilig is. De provincie geeft tussen 1 mei en 1 oktober dagelijks actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Noord-Holland op www.zwemwater.nl of via de zwemwatertelefoon 0800 9986. Dus 0800 9986 734. Op luilakochtend, zaterdag 23 mei, is er voor de vroege vogels om 6 uur een wandeling langs bijzondere flora en fauna in het centrum van Haarlem. onder begeleiding van natuurgidsen van het IVN. Op dit tijdstip oogt alles nog fris en bezoeken ze de plekken waar je misschien vaak komt, maar eigenlijk nooit let op de bijzondere stadsnatuur. Verzamelen bij het standbeeld van Laurens Jans Koster op de Grote Markt op 23 mei om 6 uur ochtends. Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Tot zover het regionale nieuws. Geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkustweerbericht luidt als volgt: Ja, het is op deze donderdag prima lenteweer met in het westen van de regio veel zon en vooral in het oosten van de regio ook enkele stapelwolken. Het blijft overal droog en er waait een overwegend matige west tot noordwestenwind. De temperatuur stijgt naar 14 tot 15 graden vlak aan zee en naar 16 graden in Kennemerland en Haarlemmermeer. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een zwakke naar zuidwest draaiende wind daalt de temperatuur naar 8 tot 9 graden. Morgen is het opnieuw prachtig lenteweer met flink wat zon. Het blijft droog en er waait een overwegend matige westenwind. De temperatuur stijgt naar 17 tot 18 graden vlak aan zee en naar 19 elders in de regio. En in het oosten van de regio kan het een graad of 20 worden. Dat was dan het weerbericht, dat was het weer. Zie je Stommelingen steeds verliefd. Weet jij dat? Maar, maar waarom worden stommelingen steeds verliefd? Weet jij dat? geen idee wat het nee, antwoord is. Nee, nee, ik weet het ook niet. Nee, weet je het ook nee, niet? Ik weet het oh. ook niet. Nee, nou ja, Frankie Lyman en de teenagers vroegen het zich al af in de jaren 50. Later heeft Diana Ross het zich ook nog afgevraagd. Maar het antwoord is nooit gekomen. Nee, want nee. uh, ja, je hebt ook dat liedje van Only a Fool breaks his own is heart. heart. Ja, ja. De, ja zo heb je ja. Ja. Beetje hoogvoel- en hart hè? Ja. al die ja. stommelingen. We gaan het even opzoeken. Ja, uh, we gaan even googelen. Zodra u het belletje hoort, dan uh, hebben ja. wij het antwoord. Tingelingeling? Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, even kijken. Ja, Frankie Lyman en de teenagers waren dat, dames en heren, zo'n groepje uit de, nou, ik denk uit de vijftige jaren zo te horen aan de sound. Moet dat wel zo'n beetje die periode geweest zijn? Uh, en uh, ja, zo'n liedje dat je dan weer kent, omdat er later een cover van gemaakt is. In dit geval door Diana Ross. Emmy um, Lou Harris, kent u die nog? Nou, uh, ja, natuurlijk kennen ja? we die allemaal, toch? Ja, kennen die Ja, natuurlijk oh. kennen we die. Nou, Emilio Harris was een, was een, of is een zeer begenadigd uh, country en western zangeres, dames ja. en heren, en prachtige LP's gemaakt als uh, uh, uh, wat was het, Witteens and Town of zo en Luxury Liner, uh, allemaal prachtige platen. Uh, bekend natuurlijk van de grote hit uh, La Vie. Um, Cheerio Boys. Ja, die. Maar <laughs> ze heeft een nieuw album gemaakt. Echt waar? Ja, ze heeft een, een nieuw album gemaakt. Jij ze weet een, toch ook alles, hè? Ja. Ze ja. heeft een prachtig nieuw album gemaakt. De stem is nog steeds aanwezig. Mijn meisje is natuurlijk ook in de 60, denk ik zo'n beetje. Schat ik. Um, en ik ga daar een, een nummer van draaien van dat nieuwe album van... Uh, Emmylou Harris. Maar je, maar je zei samen met, maar toen zei je ja, niet ja. Oh, zei ik niet met wie? Nee, nee. Oh, dan moet ik even nakijken hoe die man ook weer heet. Oh, vandaar ja. dat je het oversloeg. Okay. Ja, daar ja, ben ik juist nieuwsgierig niet. naar. Ja, namelijk ik zal het je straks vertellen met, Heel die, met wie Heel graag, dus uh, mocht u nog een belletje horen... Ja. dan weet u dat we ook dat antwoord hebben gevonden. Omdat, dat heb ik al, maar ik zie het nu even niet in mijn beeld oh, staan. Okay. Maar dat weet ik zo. Dummerheid, <laughs> bring it on home to Memphis. Dames en heren, het is lekker. Emmylou Harris. summer breeze and the wind was a whisper to the tops of the trees rain started falling the river grew lazy bring it on home child you're making ...samen met Rodney Crovel. Uh, zo heet hij, zangert. En uh, er staan uh, een, een groot aantal duetten... ...met deze meneer uh, op. Uh, Amy Lou Harris dus. En, uh, ja, het, is, het is gewoon een lekker album... ...als je van country... En Western houdt en dat soort muziek. Dan is het gewoon een lekker album. Um, uh, uh, Traveling Kind heet het, uh, heet het, uh, het album. Als u hem uh, wilt uh, downloaden of zo. Hij staat op Spotify. En dat soort andere uh, portals. Kunt u hem terugvinden. Amy Lou Harris dus. En uh, Traveling Kind. En dit nummer dat heet. Ik zeg het nog maar een keer. Bring it on home to Memphis. Oftewel, breng het naar Memphis. Nou, oké. Okay. Nou, je... wat, wat, wat wou je zeggen? Schat, nee, zeg het eens. We... Ja, vertel. Weet je wat ik nou zo Ja, jij stond vindt... alweer te line dansen hier in de studio. Ik ja, jongen, als ik, als ik die muziek hoor, dan heb ik zo'n zin om te dansen. En ja. dan denk ik, ik wou dat we hier in Zandvoort zo'n clubje hadden, maar nou, dat, richt dat richt hebben we niet. Richt het op. Ja. Ja, richt ja. het op. Dames en heren. Ja, wie, wie wil er nog meer line dance? Wie wilde nog meer country line dance? Het is helemaal niet moeilijk. Het is uh, één stapje voorwaarts, twee stapje opzij. En dan nog een stapje opzij. Tenminste, wat ik, ik vind heel... het zo gezellig staan. Als je ja. zo'n hele groep met mensen... Dan denk ja. ik, het is ook nog goed voor je, ja. voor je conditie natuurlijk. Bren je leren riem om, hoort op. Ja, zo is het. Net ne, ne, stolt, pistoltje in je holster. zo. Ja ja ja, ja, ja, ja. En zo'n ja. geruite blouse aan. Ja, met zo'n zo sheriffspel zo... erop. Ja, zo bijvoorbeeld. Dat nou, kan. Dame, maar dat kan er maar eentje. Hè? Dame, nee, maar, ja. Dames en heren, ja. bij deze opgerichte Dolly Tempieren Klein Dance Club <laughs> uh, aanmelden kunt u zich via uh, www... Um, nee, wat... <laughs> uit nou, het is gewoon Zandvoort Lunch, hè? Oh ja, u kunt u aanmelden via Zandvoort Lunch, ja. ja www.facebook.com ja. slash Zandvoort Lunch. Ja, daar kunt u zich aanmelden voor de Dolly Tempierik uh, Lijmdams. Gaan we doen. Ik ga de oproep nu uh, plaatsen op ja. de Facebook-site. En uh, mocht ja. u geen Facebook hebben Facebook. of geen internet... Uh, belt u dan gerust even met 5730393. Ja. 5730393. Ja. En dan uh, ja. gaan we het op die manier regelen. Ja, precies. Ja. Maar je moet er niet tempirik achter zetten. Het is gewoon dolly's. Uh, ja, tempirik klinkt niet country. Nee, aardig, dat is niet he. country. Nee nee. Nee, nee, nee, nee. En Je kan ook de Dolly Parton Dancers noemen, natuurlijk. Nee, doe ik ook <laughs> niet. Nee, Want dan hebben mensen hele grote verwachtingen. En zo groot ja. heb ik die verwachting niet. Oh? Nee. Nee, nee. Ja. En dan moeten we ook een ja, leraar ja. hebben die, die line dance les ja. kan geven. Ja, die moet Ja, ja dus ja. ook die. Dames en heren, dus uh, bij deze, dus de Dolly's line dancers. en uh, die zoeken ook nog een instructeur. Dus uh, wilt u dat, vindt u dat leuk om te gaan doen? Ja. Dan, uh, dan uh, nou, meldt u aan via Luncht Of uh, op donderdag en op maandag zit, en, uh, zit dolly ook in de studio tussen 12 en 2. Kunt u de bellen? Uh, 573 uh, 393. Wat was het ook weer? 573 93. Oh ja, 573. 03,93. 9 3 oh, ja, ja. oké okay. <laughs> Nou, gaan we gaan het zo nee, ik Bellen doe... mensen, kom ja. hup, hup, hup. Ik, ik doe niet mee hoor ah, jawel. Nee, ah je wel, maar je gezellig Nee, ik ja. hou niet van lijndensen oh dan neem jij, doe jij met je triangle, dan geef je de maat aan Ja, ja. ik zal wel uh... <laughs> <laughs> Nou, het is toch allemaal wat En zo zie je maar weer um... Kijk, ik heb liever dit hoor ja, dat is ook zo'n woest dansen. Abba! Voel en Ik wil wel, maar ik weet niet wat. Anna Fried, hè, want anders klopt Abba niet. Anna Fried heet ze eigenlijk. En dan werd Frida van allemaal. Ja. Zo, nou, het eerste uur zit er alweer op, jongens. We hebben het alweer gehad. Ho, gaat dat snel, hè, als je plezier hebt. Als je het zin hebt, gaat dat heel snel allemaal. Wil jij wat drinken, Dolly? Ja, lekker doen we. Ik heb een glaasje tequila voor je. Heerlijk, lekker. Mm. Een lekker glaasje tequila. Tequila, tequila, tequila. Het zal het nieuws straks lekker eruit vroepen, zo. Ja, lekker te killen. Ja. Nou, proost, hè. Ja. Ga even het nieuws doen. 1 uh, uur. Ja. Ja, eens, één uur. Te killen. Nou, woe, woe. Nou, even 1 uur. En daar gaan we weer verder. Ja.